een Klomp met het NOS-journaal. Duitse media komen met steeds meer details over het afblazen van de oefeninterland Duitsland-Nederland in Hannover. Ze schrijven dat vijf terroristen vier bommen in het stadion wilden laten ontploffen. De explosieven zouden het stadion worden binnengebracht in een geaccrediteerd voertuig zoals een ambulance. De omroep NDR baseert zich op een geheim document van de dienst die in Duitsland verboden organisaties volgt. De NDR en de krant Beeld zeggen dat er ook een plan was om dinsdagavond bij een treinstation in Hannover explosieven af te laten gaan. Maar het wordt benadrukt dat nergens in Hannover daadwerkelijk explosieven zijn ontdekt. Het brein achter de aanslagen in Parijs is gedood bij de grote politieactie in een voorstad van Parijs gisteren. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Franse media meldden gisteren al dat de 28-jarige Abaoud uit België bij de actie gedood was. Inmiddels blijkt uit een analyse van de vingerafdrukken dat het inderdaad om hem gaat. Abaoud wordt gezien als de coördinator van de aanslagen waarbij 129 mensen omkwamen. Een groot aantal Nederlanders die op vakantie zouden gaan naar Parijs hebben hun reis geannuleerd na de aanslagen van vrijdag. Bij de Jong Intra vakanties is bijna één op de drie reizen naar Parijs afgeblazen. Veel klanten hebben hun reis om laten boeken naar een andere bestemming. Ook bij reisorganisatie TUI zijn er annuleringen, maar hoeveel is nog onduidelijk.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 Het weer nog in het midden en zuiden is het bewolkt... met vooral in de zuidelijke provincie soms veel regen. Het is 11 tot 13 graden. Later vanavond of vannacht wordt het in het zuiden droog... maar morgenochtend regent het opnieuw bij een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is jonbakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij Bunschoten, 10 kilometer... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 13 kilometer. Er liggen daar plastic ringen op de weg. Er zijn drie rijstroken afgesloten. De vertraging is nu al bijna drie kwartier. Op de A13 daarna richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 8 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met, Met nu, u, de muziekboulevard. Donderdag 19 november, 4 uur dus weer tijd voor Muziek Boulevard Live op CFM, Uw lokale omroep van Zandvoort. Te beluisteren op tv-kanaal 40 en in de ether op frequentie 106.9. En via internet op www.zfmlive.nl. Met de vaste onderwerpen om kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de fantastische column van Mandy Schorel. En om kwart voor vier en kwart voor vijf de wonderenwereld van ZFM. Maar natuurlijk ook om half zes het weer voor het komend weekend. Met de gebeurtenissen in Parijs en Hannover in mijn achterhoofd... heb ik de volgende twee liedjes voor u opgezocht. En daar wil ik graag mee starten. John Lennon en Nick en Simon. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Zullen overwinnen, alles overwinnen Voor de behandeling van de begroting waren twee dagen nodig. Burgemeester Niek Meijer belde bij de opening van de begrotingsraad... dat hij zijn schoenveters strakkers aan moest trekken... om niet naar zijn schoenen te gaan lopen. Hij is apetrots op hetgeen door Zandvoorters is neergezet... tijdens de crisisopvang van een groep vluchtelingen in de Korversporthal. Normaal heb ik altijd een zakelijke opening, maar nu laat ik me even gaan, zei hij. Vervolgens het woord aan de fractievoorzitters van de partijen... voor het voorlezen van hun algemene beschouwingen waarvan u vorige week een kort resume in de Zandvoortse Courant heeft kunnen lezen. De begroting werd uiteindelijk in meerderheid vastgesteld en aangenomen. same old.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 Gezellige Sint- en Kerstrommelmarkt. Bent u op zoek naar een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Dan bent u op zondag 22 november welkom bij Huis der Duinen. Army Ouderenzorg organiseert in het wooncentrum aan de Herman Heijermansweg 73 van 11 tot 3 een gezellige Sint- en Kerstrommelmarkt. De markt is in het restaurantgedeelte en in de hal van het woonzorgcentrum. Ook is er een rad avontuur waar mooie prijzen te winnen zijn. En kunt u heerlijk genieten van koffie en gebak. De opbrengst komt ten goede aan de bootvakantie die na het succes van dit jaar ook in 2016 zal worden georganiseerd. I think about my baby, a perfect lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer.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 Ojos die, debajo de dos cejas, debajo de esas dos die, de ¡Qué bonitos ojos die, Ellos me quieren mirar, pero si tú no die, dejas, pero si tú no die, dejas, Ni siquiera parpadea. Managé saler un sad. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Deci ter minha de hermosa. desprecias yo te concedo waarheid. yo te concedo de si por pobre me desprecias yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi je te ofrezco mi geef a de de mi pobreza Tus besar tus labios quisiera besar tu labios quisiera malagueña sanerosa y decir te niña hermosa Kolom van de week van. Imagine. Door de wind voortdurend arriveerden we met verwarde koep bij de retonde aan de boulevard. De sint liet op zich wachten tot het bijna begon te regenen, maar het was dan ook lastig voor hem. Zijn ene hand stevig om zijn mijter, handjes schuddend met de andere. We wachten tot hij de trap naar de boulevard op zou komen. Kinderen en volwassenen glimlachend huppend op meezingend met een genoeglijke pietenband. Wat waren we trots op onze voormalige pleegkind die zijn trompetbijdrage speelde. Maar hoe anders was het? De avond ervoor. Eten in een drukbezocht restaurant in Haarlem. Nee, we waren niet angstig. Maar het gesprek ging al snel over de afschuwelijke, medogeloze aanslagen in Parijs. Dit soort praktijken gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Ze raken ons in onze manier van leven. In het hart verpulveren onze ziel. Geweld en extremisme zullen nooit winnen van vrijheid en menselijkheid, sprak Rutte. Jochem Meijer ontroerde een ieder met zijn Facebookbericht... over het enigszins triviale, toch heugdelijke Sinterklaasfeest... tegenover de zieke werkelijkheid waarin de brandende wereld momenteel leeft. Terroristenexpert Knopen vindt een groot deel van de wereld haat Europa... Wat wij vooruitgang vinden, vinden zij neocoloniaal. De bonen van terrorisme inslaan, hoe doe je dat? De eerste stap is proberen te begrijpen... ...waartegen mensen zich verzetten. Anders kun je geen alternatief bieden. Jongere imam Yassin El-Fakani zegt in de Volkskrant... ...de keiharde realiteit is dat de aanslagplegers... ...hun daden theologisch legitimeren. We kunnen er niet omheen. We kunnen niet blijven zeggen... Dit heeft niets met de islam te maken. En Loesje pleit er mooi over onze tranen die de gezaaide angst nooit zullen laten groeien. Maar hoe lang kunnen we dat nog blijven verkondigen? Hoeveel onschuldige slachtoffers zullen hun leven nog laten hierom? Het is een ongrijpbare wereld aan het worden... waarin een halt toeroepen aan de terreur een meest essentiële is. Geen enkele overtuiging vertelt je dat je onschuldige mensen op zo'n laffe manier moet afslachten. Dat is wat IS ervan maakt. Laat de liefde en de wil om te leven altijd overwinnen. Imagine. Mandy Schorel. Het wordt steeds vroeger donker s avonds. Dan weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen... kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. De politie is het hele jaar door alert op deze ernstige delicten. In de donkere herfst en wintermaanden zetten we nog een tandje extra bij... samen met gemeente en het openbare ministerie. De politie zal tot en met maart plaatselijk meer surveilleren... preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers... extra in de gaten houden... en nog meer energie steken in het opsporen van daders. Daarnaast hebben we echt ook de ogen en de oren van alle inwoners hard nodig... om verdachte zaken aan ons te melden. Hoort u iets dat is ongewoon? Een vreemde auto in de straat, een persoon op de uitkijk... een raam dat aan dichtgelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. De politie komt liever een keer te veel dan een keer te weinig They say that you're me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 me that you're lonely I'll know if someone is there cause a knife has a thousand eyes and a thousand eyes can't help but see if you are true to me Has a thousand eyes one of these days you're gonna be sorry Cause your game I'm gonna play And you find out without really trying Each time that my kiss astray Cause a night has a thousand eyes And a thousand eyes will see me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 Les oiseaux lire sont en et le pauvre vin italien. Est habillé de paille pour rien. Et bombardements, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié. Tu vas. I sure. Oh sure. fanatiekste verzamelaars. Met de fonds van 1400 kunstwerken in een appartement in München in 2012 en George Clooney's film The Monuments Man uit 2014 is de enorme kunstroof van de naties weer flink in de kijk komen te staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden Adolf Hitler en Hermann Göring kunst naar Duitsland. Na de Duitse nederlaag vonden de Monumentsmen een team kunstkenners van het Amerikaanse leger vijf miljoen kunstwerken terug. Onder meer in zoutmijnen en kastelen die de Duitsers als opslagplaats hadden gebruikt. Maar er is ook een levendige handel. Zo kreeg de Oostenrijkse kunsthandelaar Hildebrand Kurlit meer dan duizend werken in handen. Hij overleed in 1956 en uiteindelijk ging zijn collectie over op zijn zoon, Cornelis die een teruggetrokken bestaan leidde in zijn met kunst volgepropte appartement in München. Geschat de waarde van zijn inventaris? Een miljard euro. In 2012 werd de schat ontdekt, gevolgd door meer kunst in een Oostenrijkse woning van Keurlid. Of nabestaanden van de geroofde kunstverzamelaar kans maken om werken uit de Keurlid-verzamelaar terug te krijgen is niet duidelijk. Het is lastig vast te stellen of Görlitz's stukken geroofd zijn. En onder het Duitse recht moet er per kunstwerk aangetoond worden dat vader Hildebrand kwade bedoelingen had.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 als we stilstaan om weer door te gaan, maakt het ook al. We zullen door gaan, we zullen door gaan, dat we samen zijn. We zullen door gaan als niemand meer verwacht dat we weer. ZANG EN Gemeente Bloemendaal heeft in de eerste ronde van het Klimaatverbond... Emergency Battle een extra besparing van 24% gerealiseerd. De gemeente Heemskerk en Haarlem volgden op respectieve... de tweede en de derde plaats met besparing van 23 en 22%. Gemiddeld is door alle teams samen 16% extra, elektra, sorry... en 15% gas bespaard. Op jaarbasis is dat een besparing van 270 euro. Deelnemers de Maaike van het winnende team... Ik ben nu veel meer bewust van in mijn energieverbruik. Voor mij was het een eye-opener te zien hoeveel we gebruiken met apparaten die in het stopcontact zitten en niet worden gebruikt. Met het aanpakken van dit sluipgebruik kan ik bijna 200 euro per jaar besparen. Toch leuk meegenomen. Verder gebruik ik de wasdroger minder, doordat ik verschillende wasbeurten combineer.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 No milk, no milk today, it wasn't always so The company was gay, we turn iron today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 Tonight, today Tot en met 22 november vindt de zesde editie van de IPF Competition plaats... in het conservatorium van Amsterdam, het Bimhuis en het muziekgebouw aan het IJ. Ruim 40 pianisten tot en met 25 jaar zullen de strijd met elkaar aangaan... om de prachtige prijzen te winnen. Met als oogtepunt de grote finale op 22 november... in de grote zaal van het muziekgebouw. Op 24 november, slechts twee dagen na de finale... zullen de drie pianisten spelen op kasteel Keukenhof en laten zien waarom zij de beste van de drie behoren. De pianisten zullen dus vlak voor een concert bekend worden. Wilt u meer weten over het Concours? Kijk op www.ipf.nl-ipf-concours. Deze avond wordt er in het restaurant van het Hofboerderij... vanaf 6 uur een speciaal menu van 12.50 gereserveerd... bestaande uit een kop soep en een dagschotel. Bij reservering graag vermelden. Aanvang van het concert kwart over 8... Koethuis is open om half wacht. De kaarten zijn 17,50. De vriendenpas is 15 euro. Jongeren tot en met 16 jaar 57. Bekrijgbaar zijn de kaarten bij VVV lissen. Reserveren via telefoonnummer 0252 750 690. Of e-mail keukenhofcultuur.nl @keukenhof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 If I wind up broke will I always remember that I had a swing in time I, I'm gonna give it everything I've got to. Lady love please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot, shots and Beaver Beaver